Kees Groot met het NOS-journaal. Belgische astronoom planeet planeten ontdekt, ter grootte van de aarde. Op een aantal daarvan is het klimaat zodanig... dat er vloeibaar water zou kunnen voorkomen, een voorwaarde voor leven. Vervolgonderzoek moet meer inzicht geven... in de samenstelling van de atmosfeer van de planeten. Mocht er leven zijn, dan is de kans bijzonder klein... dat we daar ooit kennis mee zullen maken. De planeten staan op 39 lichtjaren van de aarde... en dat is volgens nog een onoverbrugbare afstand. Bij scheepsbouwer Damen Shipyards worden 150 medewerkers ontslagen. Het gaat om personeel dat reparaties uitvoert aan schepen op werven in Rotterdam en Vlissingen. Door de lage olieprijs geven reders minder uit aan onderhoud van hun schepen. De leiding van het bedrijf ziet voorlopig geen verbetering in die situatie. Bij Damen werken wereldwijd 6000 mensen, van wie 3000 in Nederland. De gemeente Noordoostpolder hoeft de vergoeding voor raadsleden van de SP niet te betalen aan de landelijke partijorganisatie. Dat heeft de rechtbank bepaald. Bij de SP is het gebruikelijk dat de vergoeding rechtstreeks in de landelijke partijkas wordt gestort. Het raadslid krijgt een salaris van de partij, maar dat is veel lager. De rechter vindt dat een raadslid niet door de partij moet worden betaald, want die wordt dan te afhankelijk. De afdrachtregeling bij de SP heeft vaker tot conflicten geleid. Er zijn opnieuw foto's opgedoken van de februari-staking in 1941. Vrij Nederland stuitte per toeval op vier foto's in een album dat aan het weekblad was opgestuurd. De foto's zijn gemaakt in Zaandam en laten een volksoploop in het centrum zien. Tot nu toe was er pas één andere foto bekend van het protest tegen de Duitse bezetters. Die dook vorig jaar op van de staking in Amsterdam.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 Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heeft het verkeer nog ruim een uur vertraging tussen Gouda en Nieuwerbrug. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook nog vertraging op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Zuid, drie kilometer, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinfo. Nou, daar zijn wij dan. Jawel. Goedenavond, u luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist en wat gaan wij doen? Normaal gesproken gaan wij uh, twee uurtjes een thema-uitzending doen. Nou ja, die thema-uitzending loopt mij altijd uit de hand. Heel vreemd. Ik kan, uh, ik kan er ook niets aan doen, eigenlijk. <laughs> wil ik er wel iets aan doen? Nee, dat wil ik niet. Vanwaar deze vier uur? Nou, daar kan ik wel even iets, uh, iets, iets op zeggen. Dan zet ik heel even de muziek stil een uh, nou ja, hoop mensen weten die mij een beetje kennen... Uh, ik heb een jaar geleden heb ik een, een, een, een hartoperatie gehad. Een nieuwe hartklep erin. en uh, Geen zorg, hij klept de damper op los en dat gaat hartstikke goed. Um, maar dat daartegen ben ik ook een jaar van het roken af. Dan zul je zeggen, ja, wat is daar nou voor bijzonders aan? Nou, ik zou zeggen, probeer het maar eens. Um, ik heb er niet alleen gekund. Ik heb uh, mensen uh, om me heen gehad die me hebben gesteund natuurlijk. En uiteindelijk moet het wel van jezelf komen, maar... Ik ben terechtgekomen op een, uh, een Facebookpagina. Het heet Stoppen met Roken. En die is uh, onder de bestierende leiding van Karen Lammers, hè, En Zij dus is drive achter die, uh, die pagina, zeg maar. En uh, nou ja, goed, een beetje pagina, die heb gauw, het zal het wezen, 1500 uh, leden, zeg maar. Met Deze pagina, de Teren, die heeft 3749 leden. Nou, dat zegt eigenlijk dan wel iets over... Um, hoe ze daar met elkaar omgaan. En ik wil eigenlijk deze radioshow opdragen aan, uh, aan, aan hun, sowieso. En aan een ieder die uh, een warm hart draagt aan de Nederlandstalige luistermuziek... en er ook steun uit haalt. Ik wil gaan beginnen met het eerste nummer. Het, het eerste nummer dat draag ik eigenlijk ook aan jullie weer. Dat is weer een nummer van mij en verder hoor je mij ook niet. Want dat is helemaal niet zo belangrijk. Um, het is een nummer van Agda en de Munnik. En vandaag ben ik gaan lopen komt ie Veel plezier vanavond. Wil je wat vragen? Geen enkel punt. De message staat open. En uh, nou, de verzoekjes blijven binnenkomen, maar goed. Ik heb vier uur de tijd en we zien wel ver we verder komen. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan.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 Weg. Kijk me lopen zeven sloot, hoogste bergen andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen. Ik zie wel. waar. Waar ik gelopen heb, is van nu af aan een weg Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou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 Ja, deze was even speciaal voor Sander. Die vroeg op de allerlaatste, echter op het allerlaatste moment: vroeg hij het nummer eraan En nou ja, hij heeft weer geluk gaat natuurlijk. En de rest laten we lekker zo staan. Wil je reageren? Kan dat natuurlijk altijd via Facebook.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 Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten komt vanzelf weer voor elkaar Laat me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 Voorlopig blijf ik nog jouw zorgen, Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer Maar laat mij blijven wie ik ben altijd zo gedaan Platen. Laat me wieveren en je luistert naar ZFM Zandvoort Mijn naam is Willem Bruist en met mij zal je moeten doen tot 12 uur vanavond, jawel Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet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 Ik was wat jij was. En jij was dan ik was. En nog steeds bij was. Veldhuis en Kempen. Ik wou dat het ja was. Deze was even speciaal voor, uh, ja, voor Betty van Voors uit Stanford. Die luistert ook. Evenals de Hobbyclub in Stanford. Die zitten nu ook te schilderen. En uh, het worden weer hele gekke schilderijen. Dat weet ik nu al. Laatste maatje gezien, zeg ik.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 Mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou?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 Zijn. Ik wil niet fatsoenlijk gerend en volwassen zijn.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 Yeah.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 Ja, de Puma's. Je luistert naar het allermooiste in de Nederlandse, of wel de Nederlandstalig mooiste liedjes bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Tot 12 uur. Daarna ben ik er nog wel. Alleen, ja, dan hoor je me niet. We gaan eventjes verder met uh, weer een verzoekje. van Stef Bos. Mag ik persoonlijk graag horen? Is dit nu later?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 Er zit nu later in Stef Bos. Ja, ook hij zit erin natuurlijk. En later in, in, ja, wat later in de avond hoor je nog wel een nummer van hem, denk ik. En ik heb Witzel er ook nog steeds in staan.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 heeft gevonden dan stort ze mijn hart vol Met allerliefst uit Londen allerliefst uit Zandvoort, ja dat kan ook natuurlijk mensen, lief wat aan luisteraars niet te gelovende niet te filmen dit en ik ben er verschrikkelijk blij mee ik kreeg net een compliment van iemand die zegt ik heb niet zoveel met het Nederlands maar wat nu voorbij komt die teksten doen me wel wat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 in mijn hart verlang ik vaak naar dat.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 Zo van vroeger Rob de ijs. Ja, toen we klein waren het kon alles. Maakte niet uit. Maar toen, je rookte niet. Dat kon later pas. Maar daar zijn we ook mee gestopt. Jawel. Je luistert naar Siever van Zandvoort met de allermooiste Nederlandstalige. Deze is voor haar. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt.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 heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Ja, Frans Halsma was met het nummer voor haar. Nou, ik zie dus dat er, denk ik, nieuwe, drie nieuwe diva's komen, denk ik. Annemieke, Judith en Karin...